Dat meldt een Japanse nieuwszender. De man van in de twintig werd gevonden in de zwaar getroffen stad Kesennuma, zo'n 100 kilometer ten noorden van Sendai. Zijn fysieke toestand is stabiel, maar hij is zwaar getraumatiseerd... en niet in staat om te praten. Het is niet duidelijk hoe de man de aardbeving heeft overleefd.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 Het weer, het is bijna overal droog, minimaal rond het vriespunt. Overdag is het vrij zonnig, het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 7, 4, 7, Mike is ready for Nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen, het derde uur alweer van nachtvluchten van zaterdag 19 maart 2011. De Amerikaanse actrice Glenn Close is vandaag jarig. Ze is van 1947 en wordt dus 64. En de Amerikaanse schrijver Philip Roth is ouder. Hij viert vandaag zijn 78ste verjaardag. Ursula Andres, de actrice die onlosmakelijk is verbonden met de James Bond film Dr. No... die wordt vandaag ook alweer 75. Mooi. Nou, fijn dat u luistert naar Radio 1, naar Omroep Max, naar Nachtvluchten. In het komende uur hoort u een aflevering van Mijn Gast en Ik uit 1996... waarin Karel Prior in gesprek is met Joop Landree. Twee omroeppioniers. De omroepdirecteur Landré gaat in op zijn jeugd, zijn vroegere ambities als toneelspeler, zijn werk bij de radio, de beginperiode van de Tros en de mensen met wie hij naar een onbewoond eiland zou kunnen gaan, eventueel als het moet. Ook hebben de beide heren het over hun gezondheid. Aanleiding voor dit gesprek is de sterfdag van Joop Landré... 20 maart 1997. Vreemd genoeg overleed collega Karel Prior een dikke maand later. Ze troffen elkaar een half jaar daarvoor, eind september 1996... in de studio en voelden zich prima op hun gemak. Achter de microfoon. Mijn gast en ik... Het is de keuze van Karel Prior, voormalig hoofd Tros televisie om vanavond te praten met Tros pionier Joop Landré. Ja, dat klopt. Uh, Joop, we hebben wel eens uh, met elkaar in de klins gelegen. Dat mag ik u We zeggen. Hebben... Gelukkig wel, anders zou je ja. niks betekend hebben als je in de klins ligt. <laughs> we hebben grote meens gehad. Maar ik vind het toch leuk dat uh, jij in deze laatste uitzending... van mijn gast en ik tegenover mij zit. Jij bent de peetvader van de tros, Zou je kunnen zeggen, ik heb aan de bier gestaan... Ik herinner me nog, eind augustus 1966 was het... toen vroeg je mij de allereerste tv-uitzending van de Trost te regisseren. Ja, er wordt tijd dat ik jou daar nu eens officieel voor bedank... <laughs> dat je daarop ingegaan bent, want ik had niet geweten... wat we hadden moeten doen dat je er niet op ingegaan was. Nee, dat zei ook. Je zei, joh, uh, je moet me helpen. Ik heb een vakman nodig. Nou, ik ben toen op de Heerengracht gekomen waar de Trost toen zat. Ja. En er lag een plan op tafel, dat heb je me helemaal voorgelezen... En eh, toen zei je, nou, wat vindt u daarvan? Ik zeg, ik vind het verschrikkelijk. Ja, ik zei het. Het was zo slecht. Eh, het kon gewoon niet. Nee. Ik ga het niet vertellen wat dat plan was, want dan zou eh, de luisteraars misschien in lachen uitbarsten. Dus dat gaan we niet doen. Maar ik heb toen, nou pak weg, in uh, drie weken tijd, uh, veel te kort natuurlijk, toch een programma uit de grond gestampt met veel moeite, want uh, er was maar 8000 gulden beschikbaar voor het programma. En de mensen die toen voor de tros wilden optreden, nou, die. Eh, waren heel weinig. Waar met een lantaarntje te ja. zoeken. Maar goed, de eerste uitzending die kwam er. Op uh, live, 2 oktober. Live uit Studio Bellevue, 2 oktober 1966, aanstaande woensdag dus. Precies 30 jaar geleden. Ja, ja. Dat ja. Kon het hè? Met uh, de Rijn Jong de Mounties, Ricker Jansen, Johan Kaart als uh, Do Little uit My Fair Lady. En Amsterdam. Ja, Johannenkoek, het Amsterdam koor, onder leiding van Piet van Hermel. En de hond Trossi. Ja. ja, beroemde hond. Ja, die had een hoofdrol in dat programma. Ja, man. hoofdrol. Ja. Het was een schat van een beest. Ik zie hem nog voor me. En daar kwamen stapels brieven, dat vonden we op zich al natuurlijk ook prachtig. Ja. Voor allemaal mensen die die hond wilden hebben. Ja. En daar was ik niet aan te beginnen. Toen heb ik, als ik het me goed herinner, de dierenbescherming ingeschakeld. Ja. En, en toen heeft de adjunct-directeur van de dierenbescherming... die heeft iemand uitgekozen die dat meest geschikt vond. En die heeft trossie gekregen. Ja, dat heel leuk. En ik dacht toen, nou ja, we hebben dat programma gemaakt... maar we worden natuurlijk door die pers weggehoond. Hè? Want het zat er dik in. Maar, wie schetst mijn verbazing... ik heb het plakboek hier nog meegenomen... Eh, grote pagina in de Telegraaf, eerste tv-uitzending, pers, looft, unaniem, trotsprogramma. En eh, als je het goed vindt, citeer ik eh, een ja. beetje uit de, uit de recensies. De, Tuurlijk. Het Parool, niet, eh, later ook niet de, nee. de grootste vriend van de trots. Jongeman. Het Parool schreef, een beetje vieren, heette het eerste programma. Maar dat was een understatement. Het werd een onbedaardelijke uitsmijter, een soort showboat in het visuele en ik voorspel deze Tros een bijzonder groot succes, meneer Jungman. Nou, het Algemeen Dagblad schrijft de Tros is zichtbaar geworden... met behulp van Karin Krijkamp, ex-Vara, Karel Prior, ex avro en de Mounties, ex FARA. Het was dus niet helemaal het nieuwe gezicht... waar Tros-directeur Joop Landree zo strijdbaar over sprak... maar aardig was het wel. <laughs> Dan het Algemeen Handelsblad, de Tros-TV... kwam in deze eerste uitzending niet beroerd voor de dag... Het Amsterdamse Ratorium Koer was zelfs een aangenaam binnenkommertje Onder vrolijke leiding, ik begrijp niet goed, onder vrolijke leiding van Karel Priur en met professionele bijstand van Karin Kaarkamp, ontvouwde zich een Karkobond geheel. En dan tenslotte de, ja, mag toch wel zeggen, zeer kritische Nico Scheepmaker. Ja. In de bladen van de regionale dagbladpers. Nico Scheepmaker schreef een beetje vieren met een grote meevaller. Karel Priur had er een callus. Kaleidoscopisch verstrooiingsprogramma van gemaakt met welgeteld 17 onderdeeltjes die soepel in elkaar pasten. Er waren ook positieve reacties van collega's, wat mij enorm meeviel. Ik werd na afloop afgelopen beeld, herinner ik me nog door uh, Theo Orderman van de AVO, uh, door Henk van Stipria van de Vaar, die had samen met uh, Metropolocus-dirigent uh, Dol van der Linden zitten kijken, die waren ook enthousiast. En Theo maar zei... Nou, voor ik erg had, was het programma alweer afgelopen. Ik denk dat de mensen het heel leuk hebben gevonden. Nou, dat was dus dan eh, toch meegenomen. Hè? Op die, eh... Ik hoop dat ze aanstaande woensdag er iets van laten zien. Het zou me niet verbazen als Gerard Baars dat deed. Dat we er toch nog iets van te zien krijgen. Maar ik geloof dat er heel weinig van over is. Hè? Van de... Nou, nee, van het eerste programma is heel wat over. Nou, nou. Van de rest is heel veel weg, helaas. We zullen het zien. Goed, Job, het bleef in het eerste jaar een moeilijke tijd. Het nope. bleef kwakkelen. Er was weinig geld voor programma's. Je had er een mooie uitdringing voor. Hè? Het was drie weken. We aten drie weken goedkope echte soep. Ja, ja. En de vierde week hadden we geld om een klein stukje vlees te kopen. Ja, dat was zo. En dat, dat vlees, dat, mocht, dat werd mij toebedeeld. Dan. Ik dacht dat we 8000 gulden voor een uur kregen. Ja, ja 8000. Tegenwoordig is het toch ik, 80.000 of nog meer, ik ah, weet niet. Ja, ja, tegenwoordig uh, ja. kijken ze niet op miljoenen, maar goed. Uh, de artiesten die keken in die tijd uh, duidelijk de kat uit de boom. Uh, ja. ik, ik weet nog, als je voor de tros werkt... dan uh, <laughs> keken de mensen je aan alsof je een besmettelijke had. <laughs> uh, ja, artiesten namen een zeer afwachtende houding aan. Niet, moet ik zeggen, Wim Sonneveld. Nee, hij trot... ja, werd met gehad? Ja, die trad voor niks. <clears throat> hij voor ni ik weet zeker, hij heeft voor niets meegedaan. In ja. het programma een beetje Ja. En dan Jos Brink. Ja. Die is bij de trots begonnen. Dat ja. weten weinig mensen, denk je? Ja, weten weinig mensen. Die hadden we ook nooit moeten laten gaan, naar mijn mening. Maar dat is achteraf praten. Ja. Maar ik sta nog zeer goed met Jos, zoals ik hem ooit zie. Ja, dus het, nou, als er toen geld was geweest, had je Jos bring misschien kuurhuis. Patricia ja. Paaien... Oh, natuurlijk. Maar die kende ik al uit mijn filmtijd. Mm -hmm. Mijn vader was namelijk een muzikus. En die speelde in het orkestje wat ik in een van de films had. Weet ik niet. En dan kwam die Patricia vaak mee met haar vader. Ze vond toen een ontzettende leuke meid. Mm. En die heb ik toen nog zo op de kinderen nog wat problemen. En die, ik weet niet meer hoe, het gaat daar ook niet met wat aan. Die heb ik toen zo goed mogelijk gehoopt. Er is ze altijd heel dankbaar voor geweest. Ja. Als ze nu in Nederland komt, noemt ze me vrijwel altijd. En dat vind ik echt leuk van haar. Ja. Nou, uh, even genoeg gepraat over de beginperiode van het bos. Ja. Uh, je hebt twee jaar geleden een lekker leesbaar boekje geschreven. Dank je wel, dank je wel. Ja, nee, ik heb het in één adem uitgelezen. Onder de titel Joop Landré verteld. Ja, dat klopt. Dat was de uitgever die uh, mij benaderde. Of ik zin had om een, een boekje te schrijven over... Uh, wat ik zo had meegemaakt in mijn leven. heb uh, ik ja... Dat lijkt me eigenlijk wel iets. Dus ik was een van de weinige schrijvers, tussen aanhalingstekens overigens, uh, die al een uitgever had voordat er nog een letter op papier stond. Ja. En dat is natuurlijk heel knap. Ja, toch, <laughs> nou, ik heb dat uiteindelijk geschreven. Die uitgever was heel tevreden. Ik vond het erg leuk en plezier. Dat, dat heeft hij ook achterop geschreven op de achterkant. Uh, het boek heeft helaas toch niet uh, de cijfers gehad die we gehoopt hadden wij dat al ligt, dat mag de hemel weten. Want iedereen die het gelezen heeft, zei het is zo leuk, het is zo vrolijk... en het is zo makkelijk. Maar men heeft waarschijnlijk gedacht dat ik bepaalde dingen dieper op in zou gaan. En met name het Koninklijk Huis. Mm -hmm. Als ik alle ellende rond het Koninklijk Huis uit die tijd... Hè, en dan hoef ik maar die paar eeuwige naam te noemen... van Geert Hofman, en ja. van Maasdijk en al die boel meer. Als ik dat allemaal genoemd had en uitgediept had... had het heel anders gelopen. Maar ik vond het een fatsoensplicht... Mm -hmm. Tegenover de toenmalige koningin en tegenover prins Ben Om dat niet te doen. Gewoon nee. een fatsoensplicht. Ja, je hebt het over je periode dat je pers was, maar dan kom ik direct op het ja, ja. Koninkrijk. Uh, ik denk ook dat het komt, Joop, want ik heb diezelfde ervaring. Dat, ja, alleen de oudere luisteraars zijn natuurlijk uh, geïnteresseerd. De jongeren zegt dat allemaal niet meer. We yes. beginnen periode nee. met de trots en de showboot. En, en koek en ei en weet ik veel. Nee. Maar goed. Uh, dan, het getal zeven, dat heb ik duidelijk gelezen. Dat heeft jouw carrière beheerst. Ja, dat, dat is toeval, hoe ik het noemen wil. Ik ben zeven jaar... Uh, ik ben begonnen bij de Telegraaf als journalist, een aantal jaar. Maar toen heb ik zeven jaar bij Philips gewerkt. Ik ben zeven jaar uh, directeur van de Geringsvoorlichtingsdienst, uh, Geringsvoorlichtingsdienst geweest. Ik ben zeven jaar directeur van Polygon Pofilti geweest. Ik ben toen bij de uh, Nederlandse filmproductiemaatschappij gekomen. Dat heb ik ook zeven jaar gedaan. En ik ben uiteindelijk zeven jaar bij de trots gekomen. Toen was ik met pensioen. Ja, dus dat getal zeven heeft bij mij een hele wonderlijke rol gespeeld, ja. inderdaad. Je bent geboren in Rotterdam, hè? 25 ja. december 1999. Klopt. Kerstkind, hè? Kerstkindje, jongen. Is dat een voordeel of een nadeel? Nou, als, euh, heb ik, als kind vond ik het een reuze nadeel. Ja. En waarom? Omdat je werd opgebeld door je tantes of je ooms. Dag, lieve jongen met tante Jeanne. Ik wou je heel fijne verjaardag wensen. En uh, maak me veel plezier. Maar ik denk, ja, wat schiet ik er godverdureer mee op. Geef me eens dus een leuk cadeautje. Ik kreeg nooit, kreeg nooit een bieter op mijn nee. verjaardag. Nee. Dus dat vond ik niet leuk. Nee. Dus... Je voornamen die zijn officieel... Johannes Marie. Dat maar klopt. E, hè? M-A-R-I. Ja, ik ben Hugenoot. Anders zou je denken dat ik katholiek was, misschien, als je M-A-R-I-E hebt. Nee, M-A-R-I is mijn tweede naam. Inderdaad. Ja, nou ja, jij ja, bent Hugenoot, ik ook. Want ze ja. denken van een prior dat hij ook katholiek is, natuurlijk. Maar ja. dat, dat klopt bij mij ook niet. Nee. Ben, we hebben elkaar in een voorleven al als Hugenoot ontmoet. Waarschijnlijk ontmoet, <laughs> denk ik ook. Ja. <laughs> uh, je voornamen zijn officieel, dus Johannes Marie. Maar ze noemen jou in de dagelijkse omgang Pommel. Wel, nee, joh. dat was mijn vader. Oh. Mijn vader was sterk in het geven van bijnamen. Oh. Mijn broer heette Bobber. Ja. Mijn zuster heette Angelina. En ik heette Pommel. Ja, nou, maar je blij dat ik niet Pummel heette. Maar... Ja. <laughs> Goed, Pommel. <coughs> die vader, overigens, was de componist. Willem Landree. Willem ja. Landry. Wat, wat voor herinneringen heb jij aan hem? Nou, een man. Ja. Man, die, die had geweldige humor waar ik, uh, ja, dat klinkt een beetje onbescheiden... maar wel vrij van geherfd heb, gelukkig. Ja. Die man was altijd, had altijd grappen. Uh, als mijn moeder zei... Als, als die kinderen lawaai maakten... wat dat denkt, kinderen, ze deden mijn boer en mijn zuster en ik. En mijn moeder zei, doe dat toch eens iets aan, eigenlijk. Dus, uh, ja, lieve schat, ik zal het best weer, maar ik heb er geen tijd. Aan. Ik heb zo onnoemelijk veel aan mezelf op te voeden. Ja. En dat heb ik naderhand pas begrepen, wat een wijsheid dat was. Mm -hmm. En hij is één keer... Hij dronk namelijk niet uh, een glaasje wijn. Dat heb je twee... van hem overgenomen, toen? Uh, uh, ja, dat heb ik van hem overgenomen. <laughs> nou, goed. Toen heeft hij twee glaasjes wijn gedronken. En toen is hij in de tuin werkelijk <laughs> in de rozenstruiken gevallen. Door die twee glaasjes wijn. En ik hoorde de man nog zeggen... Wat schaam ik me voor mijn kinderen. Oh. Ja. <laughs> nou, wel lief. Hè? Ja, lief. Uh, je vader was componist. Uh, je hebt je broer net al genoemd, Bobbe. Ja. Maar en... hij heet uh, officieel Guillaume. Guillaume. In de net als mijn vader, Guillaume louis Frederik, hij ook. En mijn huidige zoon, Lou, heet ook Guillaume Louis-Frédéric. Ja, ja, ja. Moest je ook niet met de muziek mee? Ja, uh, op de viool, want ik was de derde en de andere twee speelden piano, Dus ik moest veel spelen, had ik absoluut geen lol in. Nee. Ik had alleen maar lol mm -hmm. in viool in, in, in de hot Club de France. Ja, Frans Popti van vandaag. Stefan Gappelli. Ja, precies. En, en daar heb ik lol in. En dat heb ik in Utrecht dan ook een, in mijn studententijd gepoogd. Ja, ja. Job, ik weet dat je kleurenblind bent. Hè. Nou, kleurentelevisie is dus niet aan jou besteed, lijkt mij. Dat betekent dat jij niet weet wat kleurenblind is. Oh, Kleurenblind well. is, en dat is een voor woord... kleuren niet kunnen onthouden. Ah. En dan zeg je, ben je dan zo stom? Nee, ik ben niet zo stom... De mensen denken dat je alleen zwart-wit ziet. Ja. Ik zie kleuren hartstikke scherp. Maar ik weet niet hoe ze heten. De kun je zei erbij, toch stom? Nee, ik kan het niet onthouden. Nee. Gras is groen, dat ja. weet ik. Maar je zegt, en wat voor kleur heeft dit? Ik weet ik, misschien bruin, maar dit is ook groen. Ja. Het kabinet is paars, dat weet je ja, het is dat ze erbij zeggen, maar je moet me niet de kleur laten maken. Dat het is. <lacht> maar die kleurenblindheid praat daar liever niet over. Daar heb ik zo'n hoop problemen mee gehad. Ja, die je, dat zal je wel eens part hebben gespeeld, hè? Ja, tuurlijk. Stel ik? Ja, ik heb zoveel ervan te vertellen. Ja, ik heb een vraag van je gelezen toen, oh, toen ik je weet, verliefd was op, op, op klaartje. Ik was verliefd op een meisje, de dochter van de directeur van de Nederlandse spoorwegen. Maar lief, was echt niet het eerste de beste. En ik moest met, uh, ik wou met haar naar het Lustrum. En in mijn tijd ging je dan nou met de ouders praten om je even keurig voor te stellen. En te vragen of je met de dochter naar het Lustrum mocht. Ik woonde samen toen met een uh, latere directeur van de AmroBank. Mm -hmm. En uh, ik denk, ik heb geen overhemd. Ik heb alleen maar een vrij vies wit overhemd. Dus toen ben ik naar een winkel gegaan. Dan heb ik voor mijn laatste geld een overhemd gekocht. Ik had een bruin pak, dat weet ik zo. Dat was een vrij net pak. Dus ik zei tegen die man, mag ik een overhemd een beetje, wat hier een beetje leuk bij staat? Ach, zegt die man, meneer, uh, dan heb ik iets wat u zeer zal verheugen. En ik <lacht> kwam met een overhemd. Nou, dat vond ik prachtig. Ik zei, staat dit? Ja, het staat enig. Nou, ik zei, dank u wel. Ik heb de overhemd aangetrokken. Ik ga nog even naar huis. Ja. Gods dankbaar moet ik zijn dat op dat moment mijn vriend terkam, Hans Wakkie. Uh, die zegt: Wat ga je doen? Ik zei: Nou, ik ga naar de ouders van Klaartje. Zei, nee, je gaat helemaal naar de ouders van Klaartje. Je gaat terug naar boven en je gaat je behoorlijk aankleden. Maar je ziet eruit als een gek. Ik zei: Is je als een gek? Jij ja. Ja, ziet eruit als een gek. Ik zei: Waarom? Maar je hebt een oranje overhemd dan. <laughs> Knal-oranje overhemd. Ik had niet anders. Toen heb ik dat, witte, dat vieze wit hem aangedrukt. Toen ben ik zo gaan. Mijn excuses gemaakt uit de heer Van Rijkenvoors. Die man het veel gevoel. Die vond het een prachtig verhaal. De vader werd klein. Ja, de vader. Die vond het een prachtig verhaal. Die zei, nou, u bent met uw vieze overhemd. Welkom. En u gaat gezellig met mijn dochter naar Lustrum. <lacht> Goed. Nou, ik denk uh, ja, dat het nu wel leuk is om uh, een klein muziekje voor je te draaien. Nou, wel uh, graag. Eh... Uh, waarop is je keuze wel? Ik dacht iets van, je bent dol op jazz. Clio Lane, ja. geloof ik. Hè? Clio Lane vind ik de mooiste jazzzangres die ik ken. Omdat ze niet alleen prachtig zingt en geweldige stemmen. Een man heeft die schitterende arrangementen. Maar, maar ze, ze, de teksten, die spreekt ze zo ongelooflijk helder en mooi uit. Clio Lane is mijn grote favoriet, inderdaad. Ja, ja en we gaan luisteren naar Bill. Bill, de simpelheid van dat nummer. Als je daar even goed naar luistert, dat is fantastisch. Ze weet niet waarom. Die Bill is niks, hij heeft niet dat, hij is niet rijk, hij heeft geen geld, hij is niet mooi. But I love him. Ik hou van hem. I used to dream that I would discover a perfect lover someday I knew I'd recognize him if ever he passed.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 But along king Bill, who's not the time at all. You'd meet him on the street and never notice him. His form and face, his manly grace. I can't explain, it's surely not his brain, that makes me thrilled. I love him, because he's wonderful, because he's just my big. He don't play golf tennis or polo or sing a solo or row. He isn't half as handsome as dozens of men that I know. He isn't tall or straight or slim and he dresses far worse than Ted or Jim. And I can't explain why he should be just the one, one man. This world for me He's just oh, I've been An ordinary boy He hasn't got a thing That I can brag about And yet to be upon his me so comfy and roomy, it seems natural to me. Voormalig hoofd Trost televisie praat met Trospionier pionier Joop Landree. Joop, ik spring een beetje van hak op de tak. Dat is leuk, Karel. Je hebt in jouw loopbaan uh, zeer nauw contact gehad met twee minister-presidenten. Ja, Schermhoorn en Andrees. Andrees. Uh, kun je iets vertellen? Geef eens een uh, karakteristiek van die twee door jouw bril gezien. Uh, Schermhoorn. Totaal ongeschikt als minister-president. <laughs> maar fantastisch. Fantastische, eerlijke man. Uh, die heeft mij één ding geleerd, en dat is niet het minste. Die heeft tegen me gezegd: Pas op, jongen, als je ooit aan de macht hebt geroken, dan ben je verloren. Mm. Dat, dat, dat is een diepe, daar wil ik even over nadenken. Ja, heel best, een hoop hè? mensen zouden we daar vandaag eens over moeten nadenken. Uh, dus ik heb wel de geweldigste herinnering aan Ik heb ook grappen met hem uitgehouden. Dat gaat met Churchill geloof ik of zoiets? Ja, ja joh, ik had papier van uh, Downing Street 10 meegenomen... uit mijn periode dat ik in Nederland was. En toen heb ik een briefje geschreven aan Schermenhoorn. Ja. Ik ja. heb dat papier, vals ondertekend uiteraard, Vincent Churchill... dat die lezingen kwam houden in Amsterdam, Leiden en in, in Den Haag... Meen. en in groot scherm. Ja. En dat geloofde niet, de naïeveling, ja. dat hij dat Komt toch niet, wat moeten we daarmee? Goed, Schermen, en, en, hij wil Want Elterberg weet ik wel anticommunistische lezingen houden. <lacht> oh. Hij trapte er met alle benen in. En toen is na de handchurcher inderdaad naar Nederland gekomen. Ja. Ja, en toen heeft uh, Schermhoorn dat briefje laten zien aan. Met die valse handtekening van mij. <lacht> dat heeft Churchill toen doorgekrelst. En eronder dat old rubbish, allemaal leugen. die heeft echt handtekeningen onder. Dat was heel leuk. Ja, ja. Dus dat is een van mijn herinneringen aan de Drees? Ja, daar kan ik u erover gaan vertellen. Dat is de man die je ook wel allerlei dingen leerde. De eerlijkheid, ja, zoals in ieder geval mensen eerlijk zullen zijn. Zeker niet als je in de politiek zit. Uh, de man dat ik nooit weet, ik rookte toen als een schoorsteen. En uh, er stond een bakje, een bakje sigaret op tafel. Ik als je een sigaretje wil, dan uh, ga je gang. Maar ik vind het niet nodig. <lacht> nou, dan heb je het al gehad natuurlijk. Ja. Dat, zei, dat hij, tenslotte moet je realiseren... Dat ik dat niet betaald heb, maar dat dat geld van de Nederlandse belastingbetaler is. Dat ja, ja, ja. in die details ging dat. Ja, ja. uh, de man had heel aparte humor, maar echt niet wat wij humor noemen. Ik had een weddenschap dat ik Doris D. zou ontmoeten. Een weddenschap met mijn vriendjes over het ministerie. Uh, ik kreeg 10 dollar voor lunch. Ik kreeg 10 dollar als ik met haar ging. Uh, Eten en ik kreeg 25 dollar als ik met haar ging ontbijten. En ik vertelde dat zo als grap Andrees. Ik zei die, ja, was leuk. Ik begrijp alleen niet waarom je zo veel meer kreeg als je met haar ging ontbijten. Dat <lacht> snapte hij niet. Ja, mooi. Ja. Zo naïef, maar aan de andere kant fantastisch. Ja. Over politiek gesproken. Bolkestein wordt op dit moment eh, afgebroken. maar ja, dat proberen ze natuurlijk voor de verkiezingen. Ja, ja. Zoals het niet lukt hier, geloof ik. Nee, ik, ik zat vanmiddag meer naar het buitenhof te kijken... en er was onder andere... Eh, van der Rijden. Joop van der Rijden zat erin. En die vertelde een heel mooi verhaal. Die, die zei toen hij in de tijd uh, staatssecretaris was... en ook onder andere met volksgezondheid uh, was belast... dat er toen een fractievoorzitter... nu ook nog zittend in de Kamer bij hem kwam. Want hij had besloten dat een aantal ziekenhuizen... moest worden gesloten... En die man kwam bij hem om één ziekenhuis, waar hij kennelijk belang bij had, om dat open te houden. Maar zei van de rijden, nee, het gaat dicht. En zo is het ook geschied. Uh, ik wil maar zeggen, uh, die lobby was er toen ook al. Hij wilde geen naam noemen van wie die ja, voorzitter wel was. Ja. Maar goed, nou, waar zijn we gebleven? Oh ja. Jij ja, bent de minister presidenten Oh ja, ja, ja. Uh... Je hebt er ook naar mee, minister-president meegemaakt. Den nou, Ja. Ja, daar kom ik direct op. Oh. Ja, ja, ja, zal ik je direct vertellen. Daar kom ik, op te... ik heb ook gelezen dat je eigenlijk, eh, eigenlijk wel toneelspeler had willen worden. Ja. Dat klopt, dat had ik graag geworden. Maar dat is mij afgeraden door Louis Alborne. Voor alle oudere luisteraars een zeer bekend eh, toneelspeler-regisseur. Die zei, dat moet jij niet doen, Landry. Toen zei ik, waarom niet? Want ik heb zo'n leuk stuk. En ik denk dat ik daar ook de hoofdrol in zou kunnen spelen. Het stuk heette Chaplin. Dat weet ik nog. En omdat ik met mijn benen binnenstebuiten kan lopen, kon ik zoals Chaplin lopen. En toen zei hij, ja, en toen zeiden, ja, kom je in de goot terecht. Nou, wat hij daarmee bedoelde, weet ik niet. Maar ik denk dat hij gelijk had. ja. ja. <laughs> Het De... acteurschip heb je trouwens aan je zoon overgelaten. Daar heb ik aan mijn zoon overgelaten. Ja, en dat zit... is een voortreffelijk acteur. Ja, ik lees hier in het opgezond. NRC Handelsblad van 23 maart, 74 moet je naar? stond te lezen. Je kunt van trots directeur Landreze zeggen wat je wilt. Maar hij heeft in elk geval een van Nederland's beste acteurs verwekt. Namelijk Lou Landreze. Ja, daar ben ik ook heel trots op. Dat is een fantastische acteur. Die heeft eigenlijk alle grote rollen gespeeld. Met schitterende kritiek. Ja. En hij is nou voor het gezelschap Appel weer bezig. met een hele grote rol. Een stuk met de merkwaardige naam La musica deuxième. Uh, dat zegt niks. La musica deuxième. Maar het, het schijnt bijzonder goed te worden. Nee, daar ben ik wel blij om dat hij dat doet. Een zekere zeker kunst van acteren, laten we dat wel wezen... heb je toch wel gedemonstreerd in, uh, ja, ja, in jouw televisiepraatjes... Uh, waarmee je het toch uh, heel groot hebt gemaakt, hè? Ja, ik gebruikte twee dingen. Het zogenaamde Calimero-effect. Zij zijn groot en ik is klein. Die, die, die andere ongeveer zijn groot en ik ben maar klein. Ja. En ik, ik probeerde de mensen achter me te kijken... dan nou heeft de minister weer dat gedaan, dan nou heeft hij weer dat gedaan. Dan krijgen we weer dat voor zeus. Dus altijd het onrecht. Dat was helemaal niet zo. Ik moest leden winnen. En die ja. won ik dan ook bij bosjes uiteindelijk. Ja. En, en die praatjes, ja, die hebben wel succes gehad. Ja, en dan was je toch echt een beetje acteur. Ja. Kom ik vooruit. Ja. Maar jouw dochter Fieke, toen en nu uh, ook nog werkzaam bij de Trost, die was niet zo epie van jou. Die nee, vond dat vreselijk. Ja, ik, ik, ik heb in jouw boekje gelezen dat ze zei van. Uh, uh, tegen het verslag van het uh, Van huis uit heb ik geleerd werken en niet lullen. En <laughs> ik vind dat mijn vader dat doet. Uh, we <laughs> vinden dat vreselijk thuis ja, als we daar naar moeten kijken gezien. en luisteren. Ja. Ja. Maar je hebt hier niks van hart ook. Nou ja, goed. Okay. Uh, ja. De uitdrukking vertrossing. die kwam toen, hè? nogal laatdunkend. Ja, oh. waar is die van aangekomen, gekomen? Wat? Dat zijn aan? ze nooit overeens voor de Wiem heeft uitgevonden. Het ene zijn jungman, de en nee, hij komt van iemand van de NCV, ik weet de naam op de ogenblik niet meer. Maar het kwam er ook neer dat dat betekende, ja, dat alles naar nou omlaag gaat. Ont ont ont ontmanteling van de cultuur en weet ik wat alles. En ik heb al gezegd, vertrossing, dat is begonnen onmiddellijk na de oorlog. Dat is begonnen in de literatuur. Dat dus je begonnen in de kerk, waar u maar wil. Wij hebben het alleen blootgelegd. Mm -hmm. En dat heb ik altijd gezegd om te trachten en erenaam van te maken. Helemaal gelukt is dat in de aanvang niet, maar je hoort het nooit meer. Nee. Nee, je hoort het nooit meer. De trots groeide inderdaad heel snel. De verhuisde begin oktober 70 naar het gebouw waarin we ja. nu dit programma uitzenden. Ja. Ik was ontslagen, dat weet ik nog heel goed, begin 1970... Dat heb ik en... toch niet gedaan, hè? Nou, hallo. Uh, ga je nou niet helemaal schoonpraten? Oh, nee, want... nee, ik praat niet schoon, dan moet je het maar <laughs> zeggen, ik weet Nou, ja, nee, laten we daar maar niet over hebben. We waren een vervelende <laughs> moment. Maar goed. Uh, en ik, ik was in de Jonge Haan. En daar zag ik allemaal, uh, tussen de middag, zag ik allemaal, uh, Giald Wijnstra, Fijn, uh, noem ze maar op, allemaal uh, oud-collega's van de Trots. Ik zei, wat is er aan de hand? Waarom zitten jullie hier? Ja, het nieuwe gebouw is vanmiddag geopend. Ik zei, voor fructurie daar moet ik dan toch iets aan doen, hè? Toen ben ik... Als een haas ben ik naar het vliegveld Loza gegaan, naar Ruklam Air. En ik heb gezegd, kunnen jullie vliegtuig in de lucht? En ik zei, ik heb niet veel geld. Want het was nog een vrij dure klus. Ik zei, maar kunnen jullie ongeveer een half uur lang... als de genodigden binnenkomen, als dat Trosgebouw officieel geopend wordt... kunnen jullie dan boven dat Trosgebouw cirkelen met de tekst op de sleep... Tros, Provisiat... Karel prior. Ja, daar heb je veel goed mee gemaakt, jongen. Dat vind <laughs> ik wel. Nou, dat is toen gebeurd. Uh, het was natuurlijk een steek uh, onder water... of een steek uh, uit de lucht, wat je ook wil zeggen. Maar het was wel een stuntje. En jij hebt me toen, het, ik zal het nooit vergeten... een telegram gestuurd, maar mind you, in het Engels. Ja, voor gewichtig. <laughs> ja. Waarin je mij bedankte voor de goede wensen... en voor het werken aan mijn maag Maar waarom nou in het Engels? Ja, dat klinkt dat ook niet. Echt weet ik echt niet meer. Nee? nee, dat is een van mijn onzindaden geweest, ik weet het niet meer. Ik had beter het Hollands kunnen noemen. Ja. Maar ik weet, het heeft zijn effect gehad. Want ik vond de reuzenstunt van jullie. Ja. Overigens, in, in 75 werd ik weer bij de Torsten in Genade aangenomen. Bij de radio. Terecht, want dat is het medium. Ja. En toen heb ik uh, drie maanden per week... maandagmorgen, woensdagmorgen, zaterdagmorgen... Van kwart voor negen tot tien, uh, een programma gemaakt dat heette... Kom er maar eens bij, waarin ik dan ja. uh, gesprekken met Nederlanders hield... en uh, afgewisseld een beetje met muziek van hun keuze. En jij was daarin mijn eerste gast. Dat kan je misschien niet meer herinneren, maar dat was... Was dat in z'n Nee, nee, ik heb het nu over Kom er maar eens bij. Ja, dat is... En de opdracht was namelijk... daar zat André Meurs, de toenmalige programmaleider, enorm ja. mee in zijn maag... en moest namelijk van kwart voor negen tot tien... Dus dat was na de ochtendgymnastiek. Zowel, ja, nou moest er je. per se klassieke muziek gedraaid worden. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, waar moet ik dan mee. Uh, ja, ik hou van klassieke muziek en ik kan als omroeper wel uh, allerlei dingen gaan aankomen. Maar dat paste je niet. Maar toen zei ik, God, uh, zal ik dat ophangen aan bekende Nederlanders? En uh, de muziekkeuze van hun vraag. En uiteindelijk uh, was de opzet dat het zou worden 80% muziek en 20% praten. Maar dat ging. Onmiddellijk al Het werd 80% praten en 20% muziek. En uh, wat nu bij de Tros gebeurt nog... Uh, hoe heet het ook weer? Uh, op, op, op, op dinsdagmorgen. Uh, hoe heet dat nou ook weer? Dat nou, doen niet op nou, nou, de niet. Toe. Toe op. Maar goed, dat is eigenlijk dus uh, wat ik toen van plan was te doen. Maar nogmaals, dat zijn dus gesprekken geworden... waar het accent inderdaad viel op het gesproken wordt. Ik heb er 300 gehad. Ik herinner me nog... Uh, uh, je had het straks over de minister-president, over Job ten Hauw. Die zat tegenover mij, net, net, net als wij nu zo zitten. Ja? En in het vuur van zijn betoog ging hij dus helemaal naar links praten. Dus die technicus die zat al naar mij te zwaaien dat hij terug moest naar die microfoon. Hè? En dat was voor mij dus een uh, voorzet voor open doel. Want ik zei, uh, meneer de Hauw, ik weet dat u links bent. Ik zeg maar, de microfoon hangt wel rechts, hoor. Nou, humor was niet zo sterkste zijde, dus nee. hij, kon, hij kon er geloof ik niet zo om lachen. Nee, dus het was niks van nou. Nee. had ik een leuke grap. Uh, dat was in de reis Nederland tijd. Ja. En daar hadden we dan een, een hoe heet dat tegenwoordig, Ecumenisch uurtje. Ecumenisch uurtje. uurtje. Ja. He, daar was de dominee en de priester en de rabbi ja. met z'n drieën. En die smoesten dus het hele uur vol. Ja. En dat was op zondag. Ja. En op zaterdagavond had de omroepen van dienst, Fred Knol... Ja. Hij leeft nog. Misschien ja. luistert hij wel. Nu ja. had hij een stegenbordje gezongen. <lacht> en die ging dat uurtje weer aankondigen. En die zei, dames en heren, dan zijn we nu... U zult er alle trots op zijn dat hij reist in Nederland dat doet. De priester, de dominee, de rabbi, zij spreken... U gaat nu luisteren naar God. <lacht> Ja, ik geloof. Nou, Joop Simons, uh, toen in, in mijn Farah-tijd in, in mijn toen ik daar omroepen was, uh, was hij dat ook. En hij had een enorm gevoel voor humor. En ik herinner me bijvoorbeeld, we hadden op uh, zaterdagmiddag het uh, sportpraatje van Klaas Perenboom. Ja. Maar toen dat afgelopen was, toen zei hij voor. dit was het perenpraatje van Klaas Sportboom. <laughs> En er was ook een schitterend verhaal. Ik had ooit in de Libelle of andere damesblad gelezen over een Hongaarse melodie, Sombre dimanche. Een heel melancholieke melodie. En er was een heel verhaal bij dat in de tijd, bij het horen van die melodie, diverse mensen in Hongarije, maar ook André Rivière in Frankrijk, zelfmoord hadden gepleegd. Nou, ik had hem dat blad uh, gegeven, verder nergens over nadenken, tot ik op een zaterdagavond hem hoor bij het Stradiva Sextet van Paul Godwin. en ik hoor hem zeggen: "Luister de melodie die nu volgt, is de bekende Hongaarse melodie 'Somberingmars'. Als aardige bijzonderheid, als aardige bijzonderheid, kan ik u erbij vertellen dat in de tijd bij het horen van deze melodie verschillende mensen zelfmoord hebben gepleegd. Enfin, het ging nog even door. Het woord zelfmoord viel nog twee maal. Toen werd het stil. Iedereen dacht, nou, begint het sectet wat te spelen. Toen zei hij achteraan, nou fijn, kijk maar wat u doet vanavond. <lacht> ja. Ja. ja, schitterend nou. man. Uh, Maakt de mensen nog wel eens die humor? Ik denk het niet. ik denk het niet. Nee, nee, nee. nee. Want als je, als je dat gewaouw op, dat op, op radio. 3, ah. Die al lag als er een kopje koffie wordt binnengebracht. Ja. En dat soort ongehe. Ah, ongehe, precies. Nou ja, ik heb zo'n uh, weg, zo'n 25 jaar radio gemaakt. 15 jaar televisie. Maar ik moet eerlijk zeggen dat radio maken veel leuker is. Veel leuker, ja. ja. Vind ik ook, hoor. Want zoals we hier nou zitten. Nou, zitten we met, met, met, uh, ja, we zitten met Yvonne Welling, Die heeft aan de regie. We zitten met... Uh, ik ben ze nou kwijt, hij heeft ze net aan mijn voor... Nou, dat geeft niet, onze technicus. Onze technicus, want ja, die is ook nog bij mij in de zender geweest. En zo. Ja. Maar goed, dus je doet. Mijn recht... grote vriendin zit er ook nog, weer er ook van denken? Ja, maar, daar kom ik wel op terug. Oh. Maak je geen zorgen. <lacht> uh, maak je geen zorgen. Nee, die komt nog aan de beurt. Maar, uh, <lacht> nee, maar ik bedoel, maar, je, je maakt dus gewoon, nou met z'n vier maak je dit programma. Als je, als je een televisieprogramma moet maken, dan komen er meteen al 50 mensen aan te pas. En bij radio heeft niemand die afzichtelijk... Ik heb er geen ander woord voor kak ook dan, dan die jongens van de televisie. Zeg. Als ze één keer zo'n meisje op de buis is geweest... Ik ben herkend, Dan zeg ik, nou, en? Ja. Uh, het is iets en uh, Ook de technici, de mensen wie je niet weet... Ze zijn allemaal prettig en gemakkelijk en leuk en gezellig. Dat meen ik. Ja, nou, ik ook. Nee hoor, ga mij maar radio. En ja. dan luistert u vooral heel veel naar radio luisteraars. Ja, we gaan nog weer muziekje draaien. En uh, je bent dol op uh, jazz. Ja. En nu heb ik er eentje voor je meegebracht. Dat is uh, Louis van Dijk. Oh. Louis van Dijk speelt Mozart. Maar je moet luisteren. Hoe? De Turkse Mars. Dat zwingde de pan uit, hè? Dat zwingde de pan uit met Louis. Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja. Koningin Juliana, eh, die heb je uiteraard gediend eh, als perchef, hè van het ja. koninkruis. Maar je hebt haar als prinses Juliana voor het eerst ontmoet in Londen, dacht ik. Ja, in 1944. Eind van de oorlog? Een nee, nee, nog niet. Hè? Nee, nee, toen ben ik naar Londen geroepen door koningin Wilhelmina. Ja. Leuke reis gehad. Ja? Oh, zinna. Elf uur over gedaan. Elf uur? Ja, iets van hopelijk, natuurlijk. In de oorlog, dat is midden in de oorlog. Maar dan ben ik gekomen en uiteindelijk ben ik bij koningin Wilhelmina geweest. Nou, die deelde me mee dat alles geregeld was voordat Nederland bevrijd zou worden. Ik moet ik daarvoor hier naartoe komen? En toen mijn dochter: wil ook nog levenkans met u maken. En toen heb ik heel langdurig met prinses Juliana gepraat. Heel plezier. Die er niets van begreep dat er niks was. Ik had, nee, ik had net mijn dochter gekregen, Fieke, die je noemde. Ik zei, we hebben niks. Kon ik hoor, Hoe bedoelt u dat? Ja, we hebben geen zeep, we hebben geen luigers, we hebben geen veiligheidsspel. Nee. We hebben... Wat zegt u? Nee, dat hebben we niet. Niks. Nou, die heeft een pak laten samenstellen voor me. Waar we werkelijk alles in zat wat je maar kon verzinnen. En dat is als diplomatieke mail met kerstmis naar me toegestuurd. Dat heb ik uitgerekend. Toen ik met kerstmis thuis kwam, had ik ook dat pak. Dus uh, dat was wel een mooi VS geschreven. En dat oh. heb ik aan de toenmalige prinses Juliana te danken gehad. Die naderhand als koningin, zoals je natuurlijk terecht... vaak heb meegemaakt als territorium van de FVD. Ja. ja. Um, die eerste praktijkafvaring als radioman... Althans, die, die lag ook in Londen, hè? Althans, de, ja. daar leerde je... Ik kon niet terug. Dus iedere moest ik me melden op zo'n vliegveld, zo'n vlieg, van... No possibility, want het barsten van de Messerschmids in de lucht. En je moest heel laag over zee vliegen, een heel klein ding. Dus ik kon alles maar niet terug. Ik dacht, dat ja, moet ik even doen. En toen had ik gelukkig in de oorlog Frank Gillard ontmoet. de beroemde oorlogscorrespondent, die ook nog leeft. En die heeft me toen al eens gezet: als je ooit in Londen komt, moet je ze bij de BBC binnenstappen. Dat heb ik gedaan. Ik noemde de naam Gillard. Ik werd meteen heel erg leuk ontvangen. zei: U mag iedere dag komen wanneer u maar wil. Toen heb ik echt tot en met 23 december bij de BBC gewerkt. En daar heb ik het radiovak geleerd, ook oh eigenlijk. Ja. En toen met het pakket. Uh... En met het pakket naar huis. Ja. Nou, uh, je maakt sinds jaren voor de tros... Uh, het programma De Duivel is oud. Nee. Nee? De duvel is oud. Oh, ik dacht, de duvel... Uh... Nee, je moet zeggen. Oud? Wat oud? Wat lig je nou? Oh, niks oud. De duvel. Ja. Die is oud. Oh ja, sorry. Oh, met de klem toen op Duvel, ja. Juist. Ja, nou goed, oké. Okay. En dat doe je met veel plezier? Dat doe ik met heel veel plezier. Ik ben al 11 jaar bezig. Zo. Ja. Gaat de tijd snel, zeg. Oh man, nou op. En wordt er veel naar geluisterd? Ja. Gelukkig, je ik heb. Je hebt zo, dat ik jou niet als het alles gaat, joh. Je hebt een grote kring van. Vaste klanten. Die altijd luisteren en die ook reageren. Mm. En toen ik een paar weken geleden ziek geworden ben... een paar weken het ziekenhuis heb moeten leren... en ik dat heel geheim gehouden had overigens... is dat toch uitgelekt. En ik kreeg meteen brieven van die vaste luisteraars... en kaarten met beters. En dat is leuk. Leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja, je zegt het zelf. De duvel is oud. Jij bent ook oud. Ik wil dat niet gezegd zijn dat jij een duvel bent. Ja. Maar je bent inmiddels 86. Ja, klopt. En je zegt, je zegt zelf, je hebt uh, wat kwakkelende gezondheid hè, de laatste tijd. Nou, het gaat weer een stuk beter. Maar ik heb inderdaad een hoop neigheid gehad en ik heb vocht achter mijn gehad. Mm -hmm. En niet, ik dacht, vocht achter dat is dus een eierdopje met water. <laughs> Zo'n idee had ik. Ja. Ik heb nooit geweten dat ik had vier liter vocht achter mijn longen. En dan voel je zo ik. Mm -hmm. Je kan als dus niet meer ademen, joh. Mm. En nou, daar hebben ze hopelijk gedaan. Daar heb ik geen leuke weken gehad, moet ik zeggen. Nee, nee dat was niet leuk. En dan moet ik nou van herstellen door me rustig te houden. Ja, je bent ook nog van een trap gevallen of zo? Of niet? Ik ben ook nog ongevallen. Ik <laughs> ja, gestruipeld. En toen heb ik een aantal ribben gekneust. Zo, zo, zo. Ja. Ja, ziekenhuis, niet, niet leuk, hè? Oeh, man. Dat is een heel klein wereldje. Je bent gauw vergeten hoor. Ja. Heel gauw ben je vergeten. Een enkeling, en dan leer je toch je vrienden kennen. Je denkt, hé, hey, dat is leuk, had ik niet verwacht. Ja. Uh, maar het is een eng wereldje, joh. Ja. Nou, ik heb er ook mee te maken gehad, de laatste tijd ook. In wat, uh... Je bent er ook niet gek op, neem ik nee, maar nou? ik nee. nou, nee. nou, een jaar of tien geleden, dat, dat vond ik wel leuk. Wat heet leuk? Ik bedoel, ik had uh, een kapotte meniscus. En toen ontmoette ik uh, Greep, de, de, de, ja. de bekende man uit Limburg... En die zei, jij moet gaan naar Van de Hoge Band. Uh, dat is de, de clubarts van PSV. Wil je liever niet over PSV praten? Nee, van ik de... wou net mij... zeggen, want ik had een slechte mede. En ze hebben gelijk gespeeld tegen Utrecht, ja. Jouw ja, zei... dag is verpest, dat begrijp ik wel. Mijn avond is daar verpest, ja. Maar ja, we drinken straks nog een lekker wijntje en dan komt het allemaal weer goed. Hm. Maar ik was daar dus in dat ziekenhuis, in Geldrop. Uh, en... Er was een fluitje van een centrum. zonder hand, werd ik door mijn vrouw afgeleverd. De volgende morgen werd je meteen al geholpen en uh, moest je nog een dagje blijven voor controle. Maar ik lag dus op de, uh, op de kamer met een Brabant, een hele aardige man. En die kreeg wel bezoek. Ik had tegen mijn vrouw gezegd, blijf jij nog maar in mijn wijk beduurd om daar nou naar geld op te rijden. Om, hè? Maar hij kreeg dus wel bezoek. Er waren twee zoons van hem en een, een aanstaande schoondochter, allemaal in de leeftijd van ja. 19, 18 jaar. En die kwamen naar binnen. En, maar ja, ik hoorde hem op een gegeven moment zeggen... Weet je wie daar ligt? Nee. Karel Prior. <lacht> ja, geen ja. ja, ja. en enkele reactie. Mensen die keken voorbij, sterkte die jongen. Toen zei hij... Je weet toch wel wie Karel Prior is? En toen zei dat meisje van 18 jaar... Die zei... Ja, Karel Prior. ja jazeker. jazeker. Ik ken hem. Ik ken u. Ik heb u al gezegd die bekende accordeonist. Ja, dat is toch heerlijk, hè? Dus de bekendheid is niks, hè? Want als je ouder bent, die jongeren weten ze veel. Maar dat vond ik een leuke fijn. Ja, je hebt het net al gezegd. Je hebt nu een... Jouw vrouw Suus is overleden. Ja, bijna vier jaar geleden overleden. Vier jaar geleden. En je hebt nu een vriendin. Riet, als ik het goed heb. Ria. Oh, Ria. Ja, ja. Ja, klopt. En uh, bevalt het een beetje, of niet? Of, moet, bevalt... of moet ik dat aan haar vragen? dan mag je er ook vragen, <laughs> maar dan krijg je hetzelfde als voor mij. Dat bevalt buitengewoon goed. Ja, ja, ja. Kan ja. je ja. slecht tegen eenzaamheid? Enorm. Ja. Maar als je in zo zo'n gat valt, vind ik iets afschuwelijks. Mm -hmm. Ik vind eenzaamheid een heel naar ding. Ja, daar ben ik godsdank waar dat ik weer werken kan. Ja. Dat je weer mensen ziet, dat je weer onder mensen bent. Ja. Al vermoeid het dan. Mm -hmm. Dat is niet zo erg. Uh, Wij hebben overigens toch wel nog een paar uur de tijd, hoop ik. <laughs> Want we zijn nog niet op een kwart van wat we te bespreken hebben. Nee, dat is zo. Uh, ik heb voor de AVRO in de zomermaanden... maakte ik altijd een programma, ja. uh, vakantie op stilnis. Uh, stilnis, een klein eilandje in de stille ja. oceaan. Daar op een huis dat plaats biedt aan zes personen. Geen luxe, wel zon, wat water, elektriciteit, een, een twee-pits gastel. Heerlijk klimaat. Vriendelijke bevolking. Zoals ik al zei, er is plaats voor zes personen. Stel nou voor dat jij een paar weken op stilnesvakantie zou mogen houden. Ja. Welke vijf gasten zou je dan willen meenemen en waarom? Familieleden en vriendinnen zijn uitgesloten. Oké. Okay. Ja. Ik zou meenemen uh, de actrice Lea Dorana... Ja. En wel omdat ik dat zo'n schitterende, veelzijdige actrice vind. Als je Ali Siancali kan zingen en ik ben in Rotterdam. En je bent Irma Ladous en je hebt een grote serie voor de, als de boerin gemaakt voor de NCRV. Dat vind ik een grote actrice gewoon. Dus uh, die zou ik meenemen. Ik zou natuurlijk Clioleen meenemen, waarvan we muziek gehoord hebben. En, ja, dat heb je in mijn boek ook kunnen lezen, ik zou Doris D. meenemen. Doris Kappelhof, om een werkelijke naam ja, te noemen. Ja. Ook een allerliefste vrouw. Dan zou ik... Ja, ik kan niet alleen met vrouwen op stap gaan natuurlijk. Nou. Dan zou ik Frank Gillard meenemen. Die naam is gevallen, die oorlogscorrespondent. Ja, die echt in de oorlog... Uh, mijn twee kinderen en mijn vrouw... die ook mijn toenmalige vrouw... beschermd heeft toen ik in Londen zat. Hij heeft ze gezegd, maak je geen zorgen. Ik neem ze mee. Hmm. Daarover komt ze niks. Die zou ik ook nemen. En, ja... Mijn grote, jonge vriend, waar ik ik al elf jaar mee samen Sietse Doster. Ja, de he? cabaretier, de tekstschrijver, die zou ik ook meenemen. Ja, prima. Ja. Dus nog even herhalen tussen Lia Durana, Clio Lane. Ja. Uh, Douglas, Day. Douglas Day. Frank Gillard, Frank, Gelleyd. Frank Gelleyd. En Sietse Doster. Ja. Nou, dan hoef je je niet te vervelen, lijkt mij. Nee, absoluut je... niet. Uh, en dan, welke boeken zou je daar absoluut willen gaan lezen? Nou, dat is een gek verhaal. Ik ben geen romanlezer. Mm -hmm. uh, ik ben niet een man die, die gaat zeggen... Nou wil ik eens precies lezen wat Coupé is geschreven. Ik hou van korte uitspraken... waar ik de hele tijd over denk. Ik kan die kleine boekjes, je kent ze wel. Ik heb er hier een. En dat vind ik zo'n fantastische... Dat heet Bronnen van Persische wijsheid. Nou, Persische wijsheid is bijvoorbeeld de volgende. Als een woord u op de Brand. Je kan ook zeggen, als ik nou een vent is helemaal te barsten wil schelden... omdat ik het zo'n vind. Hmm. Laat het op uw tong branden. Of hou je mond. Nee. En dat, dat zijn dan voor mij diepe nadenkertjes. Ik denk, ja, dat is toch wel heel goed, hè? Heb je er uh, nog één? Oh, ik heb er zo vergelen, Maar dat maar ja, dit zijn allemaal van die kleine dingen. Liefde doet alle dingen lichter wegen... die het verstand wel haast te zwaar bevonden had. Zegt u nog Liefde doet alle dingen lichter wegen. Dingen die het verstand wel te zwaar bevonden had. Ik was niet meer bij, maar me. de liefde heeft ze toch opgelost. Nou, dat soort dingen vind ik heel plezier om te lezen en over na te denken. Ik lees graag oude uh, boeken. Is er nog iets leuks vanavond? Een boek van Bert van der Veer. Mm -hmm. Dat is om eens te kijken. Wat is er allemaal gebeurd in de jaren van de televisie? Vind ik leuk om terug te kijken. Wat waren de top 10 van 1973? Een van de acht, een van de acht. Ajax, Juventus, Real Madrid. Ajax, een van de acht. Uh, Ajax, Real Madrid. Een van de acht, een van de acht. Berend Boudewijn. <laughs> Idioot, hè? Ja. Dat je dat er weer ziet allemaal. Nou, dan lees ik graag dingen waar ik van leren kan. Verslaving bij ouderen. Ik wil het jou ook wat laten lezen, hoor. Zo. <laughs> ja, maar ik, waar, waar gaat het over? Nou, alles waar je aan verslaafd kan raken. Uh, ja. Aan drank... Ja, dat geldt aan, niet voor mij. Aan pillen... Uh, aan vrouwen... Uh, ja. Aan alles. Ja, ja. Nou, dan moet je lezen wat je dan doet moet er om eraf te komen. Preventie, signalering en aanpakken. He, of je dan af bent, dan had ik het midden. Ja, ja, ja, ja. En dan vind ik leuke dingen om te lezen. Want ik heb hier een boek Rotterdam met de je eigen 30. Waarom is dat leuk? Omdat dan je hele jeugd. gaat helemaal open. je zegt, ja, verdomd. Toen moest ik nog oppassen voor een auto die aankwam. Ja. Gek is dat, ja. ja. 80 jaar geleden. Ja. Ja. ja. ja. Uh, nog even, over uh, twee dagen. Dan komen er weer wijzigingen in het uh, televisiepakket van oh. de kabel. Er wordt er oh. gesproken over uh, Sport 7. Moet dat nou wel of niet betaald worden? En dat is uh, andere ongeheim. Wat denk je daarvan? Nou, voor mij hoeft het helemaal niet. Ik heb het allemaal niet nodig. Ik heb een Nederland 1, 2, 3 in. Belgische zender, Duitser en BBC heb ik genoeg. En ik piek er niet over om voor zo'n verward programma te gaan betalen. Nee, nee. Sport 7 niet, hè? Nee, voor ja. mij niet. Haalt het ook Klinkt niet. van me, maar ik zeg het maar eerlijk. Haalt het ook niet, volgens mij. Maar goed, wie ben ik? Ja. Uh, met mannenmacht, uh, vooral uit het politieke hoek, uh, tracht men dat publieke omroepen. Bestel maar uh, te handhaven. Uh, ik denk tegen weten in. Uh, toch vasthouden aan drie zenders. Vind je het niet te gek om los te lopen? Uh, nee, Karel, want ik ben waar als het twee zenders worden. Dat wat. We... Aan de definitieve afwaak begonnen zijn. Ik ben wel voor een grotere samenwerking. Uh, die groeit vanzelf, die hebben we nodig. Maar ik blijf erbij. Kijk, die, die indeling. Maar kijk naar Nederland 1, dat gaat voortreffelijk. Uh, Nederland 3 of Nederland 2 heeft het moeilijk. De Tos heeft het moeilijk. Met alle waardering voor de EO, voor Telejak, ga maar door. Maar het is natuurlijk moeilijk. Om naar een, een, een Laat er maar mensen komen die die zender gaan coördineren. En die de programma's maken waar de publiek om moet blijven. En de commerciële omroep geeft meer vuiligheid dan mooie programma's. Laatste vraag, Joop. Eh, als je nou al 60 jaar zo terugkijkt hè, op jouw leven en carrière... Eh, zou je het, als je het over mocht doen, zou je, zou je het anders inkleden? Uh, als ik 60 jaar geleden zou weten, hebben geweten, hoe het nu is... dan zou ik het anders inkleden. Maar dat wist ik niet. Dus als ik weer terug zou gaan, zou ik het waarschijnlijk precies zo doen. Oké, okay. ja. bedankt voor dit gesprek. Ik ben wens gezond. je nog een vele jaar goede gezondheid. Ja, u hoorde Joop Landré en Karel Prior in een aflevering van Mijn Gast en Ik. Een bijdrage van de tros uit 1996. Joop Landré overleed op 20 maart 1997 op 87-jarige leeftijd. En Karel Prior op 24 april 1997. Hij werd 73 jaar. Straks, ja, want u luistert naar nachtvluchten, dat moet ik u even bijzeggen natuurlijk. Straks in het uh, laatste uur, tussen zes en zeven, hebben we hier Irene Scholte verheijen te gast. Zij is uh, uh, advocaat uh, levensmiddelenrecht. En uh, wat dat precies is, daar gaan we het natuurlijk over hebben in uh, Keur Culinair. Dat is het, uh, het uh, thema van uh, het laatste uur, deze hele maand. Dus uh, daar gaan we het uitvoerig over hebben, wat dat is, levensmiddelenrecht... Nachtvluchten dus. Als u van tevoren wilt weten wat er zowel de revue gaat passeren in onze uitzending... ...kijk dan op teletextpagina 331 of op de site. Volgende uur na het NWS Journaal van 5 uur hebben we Dirkje Kuik. Tot straks.